We zien natuurlijk ook wat hier gebeurt. En dat ja, dat helpt ons ook. Helpt dat ook bijvoorbeeld... Uh, en dan sluit ik het uh, verhaal even af. Uh, voor, van wille de tijd natuurlijk. Maar helpt dat uh, ook mee dat internationale sportbonsen van de VIA... bijvoorbeeld uh, meekijken en zeggen van... Nou, in Zandvoort uh, steken ze wel hun nek uit. En hebben wij misschien uh, zin in om bijvoorbeeld de Formule 1 uh, weer uh, naar Zandvoort Ja, kijk. Nou, die interesse is er zeker. Alleen... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Uiteindelijk blijft het wel keiharde commerciële business. Ja. En, en, en, en moeten we het niet hebben van, uh, uh, van onze gunfactor. Want die, die hebben we wel, alleen dat is niet genoeg. Maar er gebeurt wel wat uh, in, uh, in Nederland zeker. Als je kijkt naar de populariteit van de Formule 1. Natuurlijk de Formule 1 heeft ook nieuwe eigenaren ook sinds het afgelopen jaar. Bernie Eccleston heeft afscheid genomen. Uh, het is nu in handen van Amerikanen die heel anders naar de sport kijken als dat Bernie ja, Ecclestone dat? deed. Nou, dat helpt ons zeker. Ja. Laat ik zo zeggen. Ik zeg altijd, kijk, vijf jaar geleden was de, was de, de, de, de kans... als je mij vroeg, wat is de kans dat Formule 1 ooit terugkomt... dan zei ik, nou, die is niet heel, die is 0,0. En nou, zei ik, twee jaar geleden, zei ik, nou, die is 1, 2 procent. En nu zeg ik, nou, misschien is het wel 25 procent. Dus we gaan wel heel snel de goede kant op. Maar het is nog lang niet zo ver. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar eh, er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan... dat laat zien dat het economisch mogelijk moet zijn... Uh, dit jaar gaan we er ook, en dat zal al vrij snel gebeuren... ...zullen ook de eerste verkennende gesprekken met de formule 1 gaan plaatsvinden. Ja, en dan moet het op een gegeven moment, moeten de, ja, als alle kwartjes op elkaar vallen, dan zal het lukken. En ik zeg maar zo, de kans is nog steeds veel groter dat het niet gaat lukken. Maar de kans dat het wel gaat lukken wordt steeds groter. En wij blijven het eraan trekken en vechten totdat het voor elkaar Maar wel één ding voorop, eh, niet ten koste van alles. Okay. Want uiteindelijk is het voortbestaan van het circuit voor ons belangrijker... Dan de Formule 1 naar vertalen. Duidelijk verhaal, Erik. Dankjewel. Graag gedaan. Goed, eh, we kunnen weer verder met eh, een stukje muziek eh, te laten horen. Dus eh, laat maar komen, jongens. Rechterschot. Goedemor uh, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> voor mij is het meestal goedemorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Maar het is nu goedenavond Albert. Wat fijn dat je even hier naartoe uh, bent uh, komen lopen. Uh, ja, een nieuw jaar. Volgens mij wordt het een explosief jaar daarbij. Pluspunt. Uh, het... ik, ik heb een beetje last met... Uh met de koptelefoon, maar ik geloof dat het nu wel goed komt. Uh, ik, ik kan Albert niet horen, dat is een beetje het uh, punt. Nee, dat heeft niet zoveel zin. Ik moet Albert kunnen horen als hij praat. Nou, je hoort mij wel, maar ik, ik kan jou niet horen, dat is een beetje het punt. Oké, okay. nou, maakt niet uit. Als de mensen je maar kunnen horen, dan vind ik het goed. Uh, <laughs> het, het, het is een explosief jaar... Daar ja. ja. zijn ja. we mee bezig en daar moet we verder uitgebouwd gaan worden. Het pluspunt is verder ook bezig om de boel op orde op zaken te brengen en te kijken van jongens, hoe gaan we precies verder? Dan gaan we dit jaar gaan we ermee aan de slag om dat te, om dat te gaan doen. En daar hebben we de Zandvoorters hard bij nodig om mee, mee te denken en mee te helpen. Om, uh, om, ...om voor iedereen uh, Zandvoort een, een hele mooie gemeente te laten zijn... ...en te blijven ja, dat het zo is. Nou ja. En het wordt natuurlijk een beetje spannend ook voor ons... Van, uh, ja, hoe, kon, ...hoe komt onze opdrachtgever eruit te zien... Hè? ...de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En ja, dat is gewoon een kwestie van afwachten. Daarin, nou ja. Ja. Ik, ik denk dat, uh, dat gezien de kwaliteit uh, die pluspunt levert... Uh, ...dat er qua inhoud uh, misschien niet zo heel erg veel uh, veranderen zal voor jullie... Uh, want ik denk dat, uh, dat elke partij in Zandvoort uh, belang en behoefte heeft aan dat, wat, wat het uh, pluspunt kan uh, brengen, hè, kan, kan leveren. Dat, dat de, willen de, we ook doen, dat ja. willen we blijven doen. Het, het, we, we blijven ver van partijpolitiek. Het gaat ons om de mensen: uh, om de bewoners, de inwoners, om hier het zo goed mogelijk uh, te, te maken. Om hier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Om het zo goed mogelijk naar de zin te hebben. Daar gaat het ons om. Gaat, gaat het centrum wel uh, min of meer een kopie worden van wat er in Noord gebeurt? Of zal er altijd wel een klein beetje verschil blijven? Er zal zeker een beetje verschil blijven. Want er wonen net weer even andere mensen vlak in de buurt van, uh, van de blauwe tram. Dan uh, bij Pluspunt zelf in Noord. Dus ja, en we passen ons daar natuurlijk een beetje op aan. En ja, de behoefte keer, is twee, anders. En twee keer hetzelfde, is, ja, dat, dat is een beetje jammer. Ja. Dus we ja. proberen het wel een beetje te variëren. Het zijn natuurlijk heel veel mensen die zeg maar hun vaste patroontje hebben in, uh, in Noord. Hè, maar die uh, uh, door, uh, ja, omdat het nou eenmaal in Noord zit, naar Noord toe gaan. En misschien wel heel erg blij zullen zijn op het moment dat uh, de blauwe tram zeg maar hetzelfde voor hun uh, kan bieden als wat er in Noord uh, geboden wordt. Ja. Maar het blijft een eigen plek. Het blijft een eigen plek. En, en, Zeker. en Noord is natuurlijk ook veel groter. Heeft veel meer capaciteit, uh, denk ik. Of is dat, is dat hetzelfde? Ja, qua, qua ruimtes is, is Noord natuurlijk wel groter. En uh, het voordeel van voor pluspunt is dat we daar uh, ja, het heft in handen hebben. We zijn de hoofdhuurder. Dus we kunnen daar de zaak regelen. En dat is ja, er is één ingang en, en dat, dat is jullie dus ingang. ingang. Dat is onze ingang. Ja. En wij zijn de ge gezichtsbepaler. En dat is natuurlijk in de blauwe tram, ligt dat toch even subtiel anders. Ja. Eh, onderwijs, bibliotheek, de kinderopvang. Dat, dat zijn allemaal partijen die hun eigen... Die zijn er al gesetteld. En wij, ja. komen, wij komen er nu uh, ja, een beetje achteraan komen erbij. Ja. Dus we ja. pa passen ons ook, ook aan, aan, uh, aan, aan, aan. We zijn er natuurlijk daar te gast. Net als elke andere gebruiker. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook wel zo dat... Um, in, in Noord, daar is het één ingang. Dus dan weet je zeker als je daar naar binnen loopt... Dan ben je bij pluspunt. Ja. Uh, wanneer mensen bij de blauwe tram naar binnen komen... en zouden in de verrassende situatie terechtkomen... van het pluspunt wat daar zit... dat ze misschien wel denken van... oh, dat is, dat is leuk of dat is mooi wat, wat hier ja. is. Uh, dat ze nieuwsgierig worden. En daardoor dat je een grotere aantrekkingskracht ja, krijgt. Ja, daar, daar mikken we ook op. Hè? We hebben nu al een paar uh, uh, activiteiten... met name op de woensdag. En dat loopt heel erg goed. Ja. Er zijn heel veel mensen die daar graag uh, naartoe komen... En van daaruit komen er ook wel weer nieuwe ideeën, ideeën ja. van mensen die binnenkomen lopen. van Kan dit ook, kan dat ook. Ja. En we daar proberen zoveel mogelijk uh, op in te gaan. Ja. Nou, ik ben zelf sinds kort, uh, mag ik dus ook vrijwilliger zijn uh, bij jullie. Bij de receptie en bij de, ja. bij de plusdienst. En uh, ik moet zeggen, ik was uh, verbaasd en uh, verrast uh, eigenlijk over uh, de drukte. En, en wat er daar allemaal gebeurt, dat is onwaarschijnlijk. Ja. Het is niet te geloven hoeveel dingen er daar gebeuren. En hoe, hoe, hoe zo'n centrum, zeg maar, letterlijk het hart is van... Van, uh, het, het pluspunt, maar ook al die dingen die er gebeuren en al die mensen die zich, die, die zich daar ook thuis zijn gaan voelen. Ja. En daar een, een plek hebben waar ze gewoon ja, uh, zich uh, vrij en zichzelf mogen zijn. Ja. En ook voor he, de, de, de nieuwe bewoners die daar naartoe komen, het, uh, het, het koken buiten de grens of hoe heet het ook ja. weer. Uh, ja, dat is één keer in de 14 dagen. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is een ongekend succes. Want uh, dat kunnen, ik geloof dat ze de deur dicht moeten doen. Omdat er, als, als ze dat niet doen, dan zitten er honderd man binnen. En terwijl er ja, ja. maar ruimte is voor, uh, bij wijze van spreken, 25. Dus, uh, maar goed. Uh, uh, da, zijn dat dingen die in, uh, in het centrum ook kunnen, straks? Nou, het zal nooit hetzelfde zijn. We zullen niet ook nog eens een keer weer kopen over de grenzen in het centrum doen. Nee, maar is er wel een, een kogel? Koop... Nee, daar. Nou, dat... dat... Dat ligt wat ingewikkelder daar, want we hebben daar uh, geen keuken tot onze beschikking. Dat is wel het deel. hier heeft daar een keuken, maar dat, dat ligt toch allemaal wat minder makkelijk om, om dat even, even te regelen. Ja. Dat, dat, dat, is, dat, dat is gewoon wat lastiger. Ja. Dus nou ja. we, we zijn wel bezig om te kijken of er geen andere manieren te vinden zijn... om toch iets met, met eten te gaan doen, want daar is wel heel veel behoefte aan. Ja. Dus, nou uh, ja, je kunt natuurlijk ook, uh, zeg maar uh, zoals we, uh, de, de maaltijden die bij Horneman uh, vandaan komen... Ja. Uh, die, die zou je daar kunnen serveren zonder dat er uh, gekookt hoeft te worden. Want ja. dat is dan een kwestie van uh, in de oven of in de macht de opwarmen... Nou ja, dan, dan moet je dus niet te veel mensen hebben. want anders moet je gewoon 20 magnetrons eh, ja, ja, naast elkaar neerzetten. Dan. Da, da, da, da, dan noem je nou net het uh, punt op. Als je 20 man hebt, ja, daar heb je aan een magnetronetje. Heb je niks. Dan moet je, ja. Er, ja, dan moet je, je moet dan meer capaciteit hebben. Ja. Nou ja, dat is vier toekomst. mensen maar wat doen is toch eigenlijk ook wel een beetje jammer van je energie. Dus dan moet je dat eigenlijk ook maar gewoon heel goed gaan doen. Ja. Want daar kun je ook een beetje kwaliteit garanderen. Anders ja. wordt het allemaal een beetje, ja, een beetje kneuterig, te kneuterig. Ja. Het moet wel gezellig zijn, maar het, het moet ook verantwoord zijn om... Want we gaan natuurlijk... Het, het kost allemaal gemeenschapsgeld. Ja, dat ook. Maar he? men heeft aangezegd, hè. De, men de, heeft aangezegd, in de zin van ja. dat, dat het kan, het mag. Ja. Uh, en dus... Neem ik aan dat, dat er een budget is om dat, uh, om dat nou ja, groter te maken. En om daar meer dingen te ontplooien. Te ja, maar het is niet alleen een, een, het punt van budget. Er is ook een kwestie van ruimte, figuurlijk en letterlijk. En als jij daar um, iets met eten gaat doen, dan moet je je ook aan hygiëne normen houden. Ja, ja, ja, ja. Want ja, ja. wij willen het, We willen het absoluut niet om ons geweten hebben dat mensen ziek worden van wat nee. ze bij ons komen te eten. Absoluut niet, dat moet echt heel erg goed uh, kloppen allemaal. En, uh, ja, en, dus we zijn daar wel heel voorzichtig in om dat uh, maar even te gaan doen. we ja, dus nee, willen dat heel degelijk aanpakken. Komt er nog een, uh, een grande opening uh, van uh, de blauwe tram? Nou, dat, is, dat ligt nu nog niet in de planning. Maar wie weet gaan we het op een andere manier vieren. Uh, of met een ja, dat we een jaar open zijn. Want we zijn in september begonnen. Maar het is nog steeds niet echt af. Er moet nog uh, wat aan de inrichting gebeuren. De aankleding uh, daar moet nog het nodige aan gebeuren. Uh, als, als de subsidie afgegeven wordt die we hebben aangevraagd en daar heb ik goede hoop op, dan moeten er ook nog weer wat mensen aangenomen gaan worden. Nou, ja. We zijn nog volop aan het bouwen. En om daar nu een hele grote opening op te verlieren, ja, uh, het moet voortdurende een feestje zijn, uh, ja, ja, denk ja, ja. ik. Dat... Nou ja, als er mensen zijn die zeg maar, behoefte hebben om zich als vrijwilliger aan te melden. en dan specifiek in het centrum, omdat dat misschien voor hun het beste uitkomt. is dat mogelijk? Kunnen dat, is, zij dat, zich... is, dat is mogelijk, ze kunnen zich melden. En dan, uh, Hans Buurda die is in elk geval op woensdag. Uh, en voor de rest is het een beetje gevarieerd. Dus dan kunnen mensen zich melden. En anders kunnen mensen zich ook gewoon melden in Noord. In Noord. En dat ze, dat ze belangstelling hebben, en, en... dan uh, nemen we. De, weer contact op om voor een gesprek van wat nou precies de bedoeling is. Oké, okay. uh, even één uh, vraag over uh, uh, het, het, het dingetje wat zeg maar voor 2018 het meest uh, eruit gaat springen. Wat, wat is er voor bijzonderheid in 2018? Dat ja, is allemaal bijzonder, maar ik wil één <lacht> ding horen waarvan je zegt van nou daar verheug ik me enorm op... Van wat er gaat gebeuren. Nou, dat, dat is toch, toch ook die blauwe tram. Daar, daar, daar verheug ik me op. Ik, uh, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe, hoe dat allemaal precies verder zijn vorm gaat geven. We hebben wel een lijn erin, maar we laten ons heel graag beïnvloeden... ...door de mensen die daar wonen en die daar gebruik van willen maken. En dan is het een voortdurend avontuur van waar we precies uit gaan komen. Ja. En, dat, de, en dat, dat hele proces dat is echt een, een permanent feestje om mee te maken. Ja. ja. Dus, nou, uh, ja. ik, uh, ik, ik verwacht er zelf heel veel goeds van. Ik hoop ook dat ik uh, af en toe ingezet uh, mag worden daar Ach, bij, de, bij de receptie uh, van uh, de blauwe tram. Want uh, uh, volgens mij wordt het daar net zo fantastisch als uh, in Noord. Ja, dat geloof uh, ik ook. Dank je wel uh, voor je gesprek. En uh, ga nog even genieten voordat de burgemeester gaat praten. Oké, okay. Dan Dank moet we even wel. stil zijn. Okay. Bedankt. Dank je. Je krijgt het. Thank mm -hmm. you. Tillis, Trudy, Ben, Jannie en Jilly die dit weer hebben georganiseerd. Heel goed. De Een paar duizend biggels die hier een stukje verderop het water in kikken. Ik heb al begrepen dat dat voor zoever de meest leuke nieuwjaarsduik van Nederland is. Dat is we hebben de eerste stevige westerstorm al achter ons liggen. En terwijl we hier staan op een toch wat koude windje achter januari dag... Weten wij over een paar maanden, als de zon gaat schijnen, dat weer vele tienduizenden mensen naar Zandvoort komen? Zandvoort is altijd in beweging. En de voortekenen zijn, zeker met de groei van de economie, dat dat zo blijft. Die stroom zal zeker niet minder worden. En kunnen wij dat aan? Ja, natuurlijk. Want u kunt dat aan. Ja. Het was een turbulent jaar. De dikke Van heeft ook weer een aantal nieuwe woorden. Want als ik u vorig jaar had verteld over fipronil-eieren, over de crypto-koorts, of dat een app-ongeluk in een klein hoekje zit, dan had ik vele verbaasde blikken en zelfs misschien wel meer van u gehouden. Voor u als inwoner, als ondernemer, was het volgens mij een goed jaar. En dat het economisch goed gaat is prettig, want dan gaat ook daar de zon schijnen. Vorig jaar zei ik het al, realisme en optimisme. In de Republiek Zandvoort zijn ze onverkort van toepassing, ook in 2018. En ja, ik had ze af en toe nodig als houvast. Zandvoort was wereldnieuws toen bekend werd dat in principe er geen onoverkomelijke obstakels zijn om de Formule 1 naar Zandvoort te halen. En bij de start van dat onderzoek had ik wel mijn twijfels. Maar ik heb inmiddels geleerd dat het goed is om een mooie droom te koesteren en leven te houden. En als ik het onderzoek lees, dan zou het ook haalbaar kunnen zijn. En hoe mooi zou dat zijn, de Formule 1 ...op ons prachtig zich in de zand Dank u wel. Dat is het risico. Wacht ik u vragen. Want ik ga het nu over iets anders zeggen. De herinrichting van twee belangrijke pleinen... ...is voltooid of voltooid. Allereerst het stationsplein. Dat is erg fraai geworden. Te Ten tweede het van Venemaplein. Het dak is gerenoveerd en we kunnen nu dus met de herinrichting beginnen. En de plannen zijn door u goed ontvangen. En dat ziet er ook goed uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. En dat zijn twee voorbeelden van toch geduldig samenwerken met vele partijen met een prima resultaat. En als we het toch over pleinen hebben. De beriekel rond het watertorenplein. Ze zullen misschien niet zijn ontgaan. Mij in ieder geval niet. En u weet het, zonder wrijving geen glans. Dat is eigenlijk wel mooi gezegd, ook in deze context. En dat geldt ook zeker voor een prachtig gebied en zo'n markante toren. En ik ben met u benieuwd wat er gaat gebeuren dit jaar. Want u heeft ongetwijfeld gehoord dat er een onderzoek komt en dat is prima. Mits wij naast terugkijken en debatteren in de samenleving en in de politieke arena ook naar voren, naar de toekomst blijven kijken. Dat is essentieel. En u weet, ik ben een optimist en realist en ik ben ervan overtuigd dat wij uiteindelijk daar tot een mooi resultaat komen. Wij mogen ons in Zandvoort gelukkig prijzen dat wij diverse verenigingen hebben die al 20 of 50 of langer bestaan en in leven worden gehouden door die vele tientallen honderden vrijwilligers. En waarom noem ik dat? Dat zijn voorbeelden van onze actieve en zeer leefbare samenleving. Ik noem Music All In. Willekeurig, 20 jaar al. Dekere jaren, ruim 50 jaar. En al die vrijwilligers, jong en oud, dat kenmerkt onze samenleving. Al die vrijwilligers zijn het cement in die samenleving. Want niet alleen denken zij, maar ze doen het ook vooral. Zonder hen wordt die samenleving koud en kil. Zij zijn het die verder kijken dan hun eigen drempel. Of hun huis. Zij zijn het die onbaatzuchtig dingen doen voor andere mensen die daar behoefte aan hebben. Of evenementen worden gezien. De kern van besturen ligt steeds meer in het in gesprek gaan met inwoners en ondernemers. Hoe willen wij met z'n allen dat het zo zou kunnen? Wat wilt u? Wat kunt u zelf? En wat kan de overheid doen? Wat wilt u zelf regelen? En ja, dat is niet altijd ja knikken en doen. Nee, dat is ook actief in gesprek gaan en met elkaar zoeken naar een goede oplossing. Dat vraagt veel van ons allen. En hier gaan wij, naar mijn stellige overtuiging, in de komende periode verder mee aan de slag. Dat vraagt tijd, dat vraagt investeren in elkaar. Maar het doel is dus helpen. En wat brengt 2018? De samenleving die verandert. En die zal blijven veranderen. Dat is zeker. Maar is dat erg? Nee, dat is van alle tijden. Mijn vader is met zijn 92 jaar ervaringsdeskundige. Hij herkent dat als geen ander. Niek, één ding is een constante in het leven en dat is veranderen. En dat betekent dat wij moeten meebewegen. Hoe gaan we met die verandering op? Wij zijn als Zandvoort best goed in roeptoeteren. Er zijn veel meningen en die worden ook niet op de stoel op banken gestoken. En dat is goed. En wat ook goed is, met elkaar in gesprek gaan. Discussiëren. Dat doen wij. Maar dat mag wat mij betreft nog wat meer. Een discussie voeren om je mening te worden. Niet roepen vanaf de zeilen, maar meespelen en meedoen. Het helpt als we daarbij aanspreken, respect hebben voor elkaars mening en elkaar de ruimte geven en gunnen om zaken ook anders te proberen, ook al zou je dat zelf net wat anders doen. En ik heb zelf dan vast, als ik dat moet toelaten, aan een oud gezegde. De beste staat staan al. En weet u waarom dat gezegd al zo oud is? Omdat de samenleving op sommige punten constant blijft. Hier blijft hij hetzelfde. Die is ook al van alle eeuwen oud. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U mag weer naar de stembus. En u mag erheen gaan om uw keuze te maken. Wie laat u in onze mooie gemeente? In de raam plaatsnemen. Wie mag er namens u besluiten en hoe wordt u daarin meegenomen? Hoe gaat dat besluitvormingsproces eruit zien? Hoe wilt u daarbij betrokken worden? Hoe intensief mag dat! Wij zijn met z'n allen op zoek naar een passende invulling van de democratische verhoudingen in onze gemeente. De tijd verandert. En dat vraagt ook van ons bestuur dat zij nadenkt over hoe, over hoe daarmee om te gaan. We hebben 17 raadsleden en op dit moment 9 raadsfracties. Dat is nogal wat voor een relatief kleine gemeente. Je kunt ook zeggen, zeer divers. En of u vindt dat dat zo door moet gaan, dat gaan wij na 21 maart zien. En ik hoop dat er een hogere opkomst is, want dat vind ik het grootste zorgpunt en de meeste aandacht verdienen. U. u maakt de keuze hoe wij als gemeente verder gaan. U bedenkt wat belangrijk is als u in het bekende hokje staat. Wat gaat daarbij voor? Wellicht ligt uw eigen belang in een voorbeeld, het grotere belang. Door uw stem met uw groep de richting waar we heen gaan. En dat gaat er ook gebeuren. En in tijden van verandering zie je ook in andere gemeenten dat er anders naar besturen wordt gekeken. Ik noem een paar voorbeelden. Duo raadslidmaatschappen. Wellicht eerst een raadsprogramma schrijven van de hele raad en dan aansluitend de wethouders erbij zoeken. Het zijn allemaal voorbeelden. Het algemeen belang over een partijbelang. Je ziet allerlei nieuwe zaken naar boven komen. Wat mij betreft allemaal bespreekbaar en zelfs nog meer. Zolang wij allen het gevoel hebben dat we onze gemeente daarbij verder houden. Wat passend is. Dus breng uw stem uit. Maar u doet dat al. Maar zeg het ook tegen uw buren. En uw buren. Dat is essentieel. Manifere elkaar. Ja, we de handelijke samenwerking. Nou, de eerste dagen zitten erop. Hoe zal dat gaan? De eerste maanden zal het zeker zoeken zijn. Elke verandering is erin. En het is inderdaad wat minder druk op het gemeentehuis. Is er gebruikelijk wat de eerste er En net als bij de taak in een sociaal domein gaat het dan lopen. Ja, er gaan dingen niet goed. Maar dat lossen we op. Die intentie is er. Die houding is er. En wij gaan het komend jaar ook nog met u in gesprek wat wij met een deel van het gemeentehuis zouden kunnen gaan doen. Ik ben bijna aan de afronding. Het was een bestuurlijk turbulent jaar. En dat gaat mij als bestuurder, maar zeker als mens, niet altijd in de oude keren zien. Gelukkig gaan er ook heel veel dingen goed. En voor mij persoonlijk zijn de gesprekken met u, inwoners en ondernemers in het dorp, waardevol. Daar haal ik ook energie uit om verder te gaan. Om een lach te hebben met En het is natuurlijk altijd plezierig als je een bedankje of een complimentje krijgt. Eigenlijk wel gek dat we dat relatief weinig doen. Maar zo aan het einde van een bestuurlijk ingewikkeld jaar valt het misschien nog meer op dat er mensen zijn die de waardering naar je uiten. Zo kregen wij, Jan en ik, van Oudpakker de Keur, een overheerlijke kersttoolband. Zelf gemaakt. En hij was snel op. En wij kregen van Joop Jansen, jurist, hij is hier aanwezig, een prachtig kerststuk dat op mijn werktafel staat. En de kaarsen hebben een paar weken speervol gebrand daar. Veel dank daarvoor. Want het geeft Jelly en mij een warm gevoel en vertrouwen in een fantastisch 2018. De economische voortekenen voor dit jaar zijn goed. Dat is mooi. Ik wens dat u en ik ook oog houden voor de zandvoorten zonder ons die soms wat minder goed kunnen meekomen. Die in deze hectische tijd eenzaam zijn of belemmerd worden door welke oorzaak dan ook. En we kennen allemaal wel iemand in onze omgeving, een oude buurman, die met een groet of een praatje heel veel plezier wordt gedaan. Het zijn de kleine dingen die je doet. Echt je het liedje wel. Het zijn echt de kleine dingen die je doet. En ik wens u dat alle toe, want het geeft ook heel veel waardering als je dat terug van mensen. Met optimisme en realisme ga ik een toos uitbrengen op u allen en hun ontspannen keuzerij en wel gezond 2018 mensen. nog niet. niet. We moeten een seintje geven als Oh, Ja, we zijn binnen. Oké. Okay. Dankjewel. Goed, uh, dat was even de burgemeester. Uh, terwijl uh, nog eventjes na wordt gekeken naar een andere microfoon. Uh, ga ik eerst even naar uh, de overkant. Want ja, als je wil uh, graag uh, even de, de koptelefoon opzetten. En nu even hopen dat ook deze microfoons uh, werken. Nee, want... Oh, nee, maakt niet uit. Nou ja, goed. Het... eh. Uh, ho je hoort niks. Nee, en... Ik hoor Ja, ja, oké, okay, maar zou je hem even uh, misschien uh, om willen zetten? Ja, dat is het leuke uh, van Live Radio, dat, uh, dat er uh, een aantal dingen... Uh, en de. Ja, dat is goed. Dat is goed. Um, is uh, dat uh, Roy Dongen aan uh, de andere kant van de tafel zit. Terwijl die uh, van de één kant van uh, de koptelefoon pak. Om in ieder geval te horen wat ik zeg. Um, ja, want um, de... de gay pride. Nee, pride in the beach, ik moet het goed zeggen. Is dus de afgeleide van de echte Amsterdam pride. Hè? Toch? Was dat toch? Of is het een een uh, hoe noem je dat een uh, een verlengde daarvan? Het is een uh, onderdeel van de Amsterdam Pride. Ja, dat bedoel ik. Ja. Um, dat was dus het afgelopen jaar voor de eerste keer dat we dat dat we hier in Zandvoort hebben mogen meemaken. Zeker. Staat dat nu ook weer voor dit jaar te wachten? Absoluut. Ja. Er staat ook weer dit jaar weer te wachten. En daarom is uh, Damien ook hier, die ja. als uh, uh, Damien en als Dennis Angel ambassadeur was voor de eerste Pride in uh, Zandvoort. Ja. ...opgegroeid in Zandvoort. Tegenstelling tot mijzelf. Ja, maar uh, nog even teruggaan naar die eerste Pride in the Beach van het afgelopen jaar. Uh, hoe is die eigenlijk bevallen? Ja, Demian mag hem ook even. Naar <laughs> mijn mening en wat ik van de mening van andere mensen heb gehoord... ...was het heel gezellig en is hij goed bevallen. Ja? Uh, alleen qua organisatie gaan we ervoor zorgen dat de planning van de Pride dit jaar veel beter zal worden. Ja, du het duurt misschien ook iets langer. Want nu waren het geloof ik drie dagen... Uh, nee, vorig jaar duurde het ook drie dagen. Alleen dit jaar gaan we ervoor zorgen dat meer op die dagen echt alles beter verdeeld wordt. Bij evenementen. Ja. Uh, is het ook zo, omdat Amsterdam best wel druk is, dat Zandvoort misschien een klein beetje Amsterdam ontlast in dat uh, hele verhaal? Zeker weten. Ja? Uh, dat is ook een van de redenen waarom Amsterdam hier hard aan meewerkt. We ja? zijn onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Ja? En dat is een van de redenen waarom Pride gezegd heeft, een deel van de activiteiten moet in Zandvoort plaatsvinden. En waarom ook het hele bestuur en de organisatie van de Pride uh, hier was op de opening uh, uit Amsterdam. Ja. Het programma in Amsterdam is heel laag. Zei je? Het, het programma in Amsterdam is heel rustig in de ja. dagen dat wij in Zandvoort dat hebben. Juist omdat we op die manier met elkaar kunnen samenwerken. Juist. Weer even terug naar Damien. Want uh, jij bent een van de mensen uh, ook geweest die een uh, prominente rol. Uh, hoe was dat voor jou? Uh, dat was zeer zeker heel leuk. Ook omdat ik zelf opgegroeid ben in Zandvoort. En destijds het stigma gay uh, ongeveer circa 15 jaar geleden ja. wel een beetje een soort van taboe was. En uh, dat ik door Roy werd uitgenodigd om hier aan mee te werken, vond ik heel speciaal. En om aan de jeugd die hier nu op te groeien een beeld te geven dat het oké okay is om gewoon LHBTQ en alles wat erbij valt, dat het gewoon oké okay is. Ja. Uh, merk je, merkte je dat ook uh, bij die eerste Pride in de Beach al dat daar al sprake van was? Daar is zeer zeker sprake van. Er is zeer zeker sprake van verandering ook in het landwoord. Ja. Ook dat het steeds meer geaccepteerd wordt, want je kan wel zien, ook al waren de planning van sommige dingen niet heel goed, de opkomst was wel echt gewoon bovenbehoren. Daar, daar zijn jullie wel tevreden over. We waren heel erg tevreden over de opkomst, ja. ja. Afsluitende vraag nog uh, voor jullie uh, beiden is uh, van uh, van ja dat dat zien jullie natuurlijk uh, ja hoe gaan jullie dat zien uh, de, de het komende het komende seizoen dus het komende, de komende Pride at Beach Roy Mooie, bestie, de hoe, hoe, uh, wat wat wat uh, kunnen uh, ja je, je, het is iets voller of compacter ben je nou, we hebben meer een gevarieerd programma. We hebben ja. niet alle dingen op één dag meer. We hadden natuurlijk tegelijkertijd de opening van de Pride de Filmfestival, de opening van het museum. Dus we gaan dat soort dingen nu wat meer uh, verspreiden. En we gaan ook ons meer richten op andere doelgroepen. We zullen zorgen dat er iets meer is voor de, uh, de LGBT ouderen. Uh, we zullen zorgen dat er iets meer is voor de jongeren, dat er iets meer voorgeding is. Op het gebied van uh, gezondheid en dat soort dingen. Ik wil nog één ding zeggen over. Over uh, hoeveel mensen meegedaan hebben. Uh, uh, Ook gezinnen met kinderen die zich zeg maar, in hadden en meededen aan de parade. Dat uh, vond ik zo hard verwarmd dat het dat je niet eigenlijk echt verarmd werd. Omdat het moment dat je het, het, het seizoen uitgaat, dan ben je niet over Door de medischte en door de mensen die zich de moeite hadden komen. Voor ons was dat heel speciaal om te zien dat zoveel mensen ons met open hart ontvingen gewoon. Kan ik uit ervaring zeggen dat het gewoon speciaal was en ik denk Roy ook. Ja, ik denk dat het uh, heel mooi is om te zien dat um, ouders met hun kinderen op de foto gingen met Mr. Letter uh, of met uh, Dallas Angel uh, in Greg en dat kinderen die later misschien zelf iets anders zijn dan een groot deel van de andere mensen. Niet eens om in gang te zijn om zichzelf te zijn. Maar Damien ermee heeft geborsteld waar ik zelf over daarvoor ook mee geborsteld nou, Goed. Dank jullie wel, heren. Ja, dankjewel. Ja. Graag gedaan. We zien elkaar. Ja. We gaan eventjes... Uh... Ja. We gaan de muziekje luisteren even en daarna... Uh... ...is onze burgemeester, die zal ondertussen hier naartoe komen lopen... ...en uh, die gaan we zo meteen ik, uh, samen even spreken met hem. Kasper? Zo mooi als, als een, onze gast die tegenover ons zit gelijk twee microfoons pakt. <laughs> Zeker bang dat hij niet gehoord wordt. <laughs> ja, dat klopt meneer Koper. Meneer. Luisteraars thuis, ja. fijn dat u meegeniet van onze receptie. Ja. En dat zet er hem ook bereid is om dat weer mogelijk te maken. En laat ik van deze gelegenheid alvast gebruik maken om u allen een ontzettend fijn, goed maar vooral gezond nieuwjaar te wensen. Dank u, bij deze is dat gezegd. Ja. Ik heb ook even naar de, de, de toespraak zitten, zitten luisteren in ieder geval. Um, oog hebben voor die ene oude buurman of oude buurvrouw. Ja. Waarom? Omdat de samenleving valt met de leefbaarheid daarvan. En dat gaat om mensen zoals u en ik. En wij denken dat er allemaal hele belangrijke zaken zijn. Maar er is iets echt belangrijk wat we af en toe vergeten. Daar heb ik zelf ook last van. Is mm -hmm. dat je even aandacht hebt voor iemand die net, net even wat minder ter been is, die kwetsbaar is. En het gaat om een praatje, even een boodschap doen. Het zijn echt de kleine dingen die je doet. Gebeurt dat misschien te weinig? Is dat, was dat ook misschien dat u daarom uh, even besloten had om dat even naar voren te halen? Nou, ik, ik durf niet te zeggen of er te weinig gebeurt. Ik merk wel aan mezelf dat ik er actief aan uh, wil denken. Ja. Om dat vooral het leven te houden en dat ik zelf te doen. En ik ik vind dit soort momenten altijd momenten om die balans weer te zoeken. Dus enerzijds het verhaal over Zandvoort, maar anderzijds, Zandvoort is, dat zijn de mensen zoals wij zijn. Ja, we, we, we kijken terug naar 2017 en we kijken vooruit naar 2018. Ja. Wat zou u meenemen uit 2017 voor 2018? Optimisme en realisme. Vindt u dat ook van huis? Uit? Ja. Ik ben dat van huis uit. Uh, en eerste uh, toen ik nog jong was, dacht ik van nou, ik ben wel een hele onverbeterlijke optimist. Maar ik heb later gere mezelf gerealiseerd dat mijn re realisme ook voldoende is om niet weg te drijven of weg te vluchten in wolkengedrag. gedrag. Uh, een van de realistische kanten van het verhaal. U uh, uh, hadden ook tijdens het, uh, de nieuwjaarstoespraak uh, die u net heeft uh, gehouden ook het houden onderzoek van de Formule 1. Ja. Voor, hoe realistisch is dat? Dat we er ooit nog zo'n uh, wedstrijd hier in, uh, de, binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort kunnen krijgen. Ja. Zoals ik het onderzoek lees, is dat het in beginsel mogelijk is. Ja, dat betekent dat we nog wel wat hobbeltjes gaan nemen. Maar dat is ook het leuke, want we zullen dat met elkaar moeten doen. Mm -hmm. Het zal de Formule 1 van Nederland worden. En die kan natuurlijk maar op één locatie worden verreden. En dat is Zandvoort. Want de Formule 1, dat is wel een groot spel. ...dan praat je over vele miljoenen euro's en dat doe je op landelijk niveau. Dus het is de Formule 1 van Nederland, locatie Zandvoort. En dat lijkt, als ik het onderzoek goed interpreteer, mogelijk. Maar wat ik net ook zei, toen wij de eerste keer erover spraken... ...ook in het gemeentehuis, toen dachten van ja, nee, ja, iedereen wil dat, maar is dat realistisch? Maar wat ik dan van geleerd heb, is dat het ook goed is om zo iets moois... ...ook tastbaar te houden. Alleen dat is al het waardevolle van dit hele traject geweest. Dat, het, dat je merkt dat het wat bij mensen doet. Dat het gaat leven. Dat je merkt hoe diep dat in de genen van de zondwoorden zit. Uh, hoe dat mensen raakt. En nu met dat rapport, ja, uiteindelijk gaat het om... ...willen we het en gaan we het mogelijk maken met z'n allen. Er is wel concurrentie, denk ik. Ik heb wat contacten in Assen... Assen, waar Assen? Ja, ja dat, dat, dat ligt een beetje zeg maar, aan de zijkant van waar u zeg maar, uw roots heeft liggen. Als ik het zo mag zeggen. Maar uh, die mensen in Assen, die, die, die hebben, dat is wel heel grappig, het, dezelfde passie. En die, en die zeggen ook van, ja, zandvoort, hoe bedoel je zeg? Dat moet in Assen. We hebben daar een circuit liggen. Dat is gewoon fantastisch. We hebben de ruimte. We hebben alles wat nodig is. Is, Zeker. Het, is het een concurrent, denkt u? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar op een ander terrein. Ik denk dat Assen heeft een fantastisch circuit. Assen is ook een prima plaats. Niks mis mee. En ik heb net ook in de speech gezegd dat we elkaar ook dingen moeten gunnen en geven. Wat de kracht van Assen is, is dat het een motorcircuit is. En de kracht van Zandvoort is dat het een autocircuit is. En ik ben geen techneut, maar ik hoor dat gewoon terug tijdens de historische Grand Prix. Als je dan met de oud-rijders praat. Echt mensen met naam en faam die zeggen gewoon heel simpel, er is in Nederland maar één circuit en dat is Zandvoort. Dat circuit is gemaakt om met snelle auto's hele bijzondere dingen te doen. En het circuit in Assen is een ander circuit. Niks mis mee, prima, gun ik ze vooral fantastische TT, maar het is echt anders. Dus ja, ik denk dat ze echt alles moeten veranderen, willen ze daar... ...een deuk in een pakje boter kunnen slaan... ...voor de Formule 1. Zou, zou de nieuwe eigenaar... Uh, uh, uh, ...invloed hebben... ...op uh, de eventuele beslissing, denk je? Jazeker. En ik hoop dat de nieuwe eigenaar... ...zo verstandig is... zijn exploitatie niet op de Formule 1 te eten. Want de exploitatie van het circuit... ...dan praat je over andere getallen... ...en die moet zwart zijn. Zwarte cijfers. In Formule 1... Daar moeten we met z'n allen aan gaan werken... zodat we daar een ander exploitatiemodel kopen. En het gaat er niet om dat hij elk jaar komt... maar bijvoorbeeld al één keer in de vier, vijf jaar... zou wel mooi zijn. Hij is op dit moment... in de Benelux. Nou, Je kunt er alles van vinden... maar je kunt ook zeggen... denk buiten de box, denk buiten de baan... we gaan ervoor. Ja. En gun het die andere landen de andere jaren. Ja. Ja. En, dan nog iets over... Um, het onderdeel van de vrijwilligers... Die in Zandvoort rondlopen. Het cement? Ja, nou ja, je zegt het zelf: cement voor deze, voor deze samenleving. Ja, ja. Uh, waaruit blijkt dat? Um, nou, laat ik het hard voorop stellen. Ik denk dat ik dat waar ik dat kan, laat blijken. Dat moet vooral blijken uit door er te zijn als bestuur. Door dat te waarderen. Door dat vanuit je hart te uiten. Door daar waarderingsspelden voor te geven. Door supervrijwilligers een koninklijke onderscheiding te geven. Door verenigingen, en ik heb er een paar genoemd, die al heel lang zonder allerlei ingewikkelde subsidies gewoon met die samenleving aan het werk zijn door dat te benoemen. Dat is de essentie. En um, Is dat ook zo dat u bijvoorbeeld als burgemeester dat ook wel eens bij uw collega-burgemeesters wel eens... ...onder de aandacht brengt van, oud, dit hebben wij ja, zo dat, opgelost. Daar heb je het ook over. Want we zoeken allemaal naar het wiel. En het is gewoon prettig dat je met collega's daar heel open over, open over kan, kan uh, praten. Ja. En iedere gemeenschap heeft zijn eigen kenmerken. Dus je moet altijd wel goed opletten, past het bij ons. Zo kwam ik de laatste bij een andere collega achter, even los nog van de vrijwilligers... ...die zei, ja, ik ga elke maand een dag wil met ondernemers helpen." Nou, dan dacht ik van, dat ga ik ook doen. Maar dan ga ik hem anders enten, deels ondernemers, maar ook verenigingen. Ook daar weer de combinatie zoeken. Uh, dat is een manier om te laten zien en merken dat je het waardeert. Ja, ik, ik denk dat, uh, dat we eigenlijk alles in, uh, in een vogelvlucht de, de nieuwjaarse toespraak met u hebben doorgenomen, denk ik. Dus... Ik heb er verder vrijwaardig aan ik heb, toe te voegen. Ik, ik heb er nog iets aan toe te voegen. Nou, U en dat is uh, wat ik heb gezegd over het komend jaar. We zijn op zoek met elkaar naar steeds weer... Wat is nou de juiste democratische verhouding? Om maar eens een ingewikkelde term te gebruiken. Ja. En ik heb gepleit voor als de nieuwe raad komt. Want we kunnen dit jaar naar de stembus. En ik roep allen daartoe op om dat te doen. Dit is een wezenlijk iets. En hier de mensen die hier zijn, die gaan allemaal sterven. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar, maar het raad. is goed dat zij hun buurman en hun buurvrouw ook vragen, let op, dit is een kans. Bepaal mee hoe Zandvoort eruit gaat zien. En daarvoor heb ik gezegd, laten we met de nieuwe raad ook eens kijken van wat zou er daar anders in kunnen doen. Welk model van besturen past in Zandvoort? En wat mij betreft is veel mogelijk en veel bespreekbaar als dit de gemeenschap en de gemeente Zandvoort verder helpt. Ook... Dat is leid ja. Maar vandaar ook dat, uh, dat u ook zegt en refereert aan het verhaal. Uh, graag met elkaar zoveel mogelijk in discussie. Uh... Ja. Ja. Ja. ja, ik heb Scheren net gezegd. Roep toeteren, dat kunnen ja. we goed. <laughs> dat is ook prima dat je je mening geeft. Je moet hem ook niet onder stoelen of banken steken. Dat is ook prima. En ik verwacht ook dat je van die zijlijn afkomt en meedoet. Meediscussieert en dan je mening vormt. Dat is iets waarvan ik zou zeggen, daar kunnen we nooit genoeg van krijgen. En dan moet je luisteren naar elkaar. Dat vergt ook een andere houding. Ik dank spijker. u. Graag gedaan. Ik ja. wens u nog een genoegelijke avond. Ja. Dat wens wensen we wij u ook. Ja. Bedankt.